4 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Zometeen in het vervolg van de 17e etappe, de klimtijdrit naar. Joon, hoe zeg jij dat? Oh, ja, ja. <laughs> nu het NOS Journaal, Mark Visser. In de trein die in Thailand is ontspoord zaten tientallen Nederlanders. Ze zijn volgens hun ooggetuigen allemaal ongedeerd gebleven. Een van de passagiers vertelt hoe ze uit de omgevallen trein wisten te komen. Er zaten best wel wat Nederlanders ook in die trein. Dus uh, ja, we roepen naar elkaar en iedereen was op zich wel, wel uh, ongeduurd. Dus uh, ja, toen zijn we eigenlijk, uh, ja, op, de, op de kant van de gang lag, zijn we dus onder de trofee eigenlijk naar, naar een, ander, een andere ruimte waar Nederland staat, Die hadden een raam ondertussen ingeslagen. En uh, toen zijn we via een trap eigenlijk uh, door het ingebroken in raam uh, bovenop de trein geklommen. En uh, ja, toen zijn we zo uitgegaan. Vanochtend zei het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er geen Nederlanders in de trein zaten. Bij het ongeluk raakten 30 mensen gewond. De nachttrein was van Bangkok op weg naar de stad Chiang Mai in het noorden van het land. Kapitein Sketino van het verongelukte cruiseschip Costa Concordia wil onderhandelen over strafvermindering in ruil voor een schuldbekentenis. Dat zei hij op de eerste dag van een proces tegen hem. De advocaat van Schettino stelde voor dat de kapitein, als die wordt veroordeeld, een deel van de straf thuis mag uitzitten. De advocaat zei dat er geen kans is op herhaling, omdat Schettino door de rederij is ontslagen. De kapitein zou in januari vorig jaar opdracht hebben gegeven om dicht langs het eilandje Giglio te varen om een groet te brengen aan een oud collega. Het schip raakte een rots en sloeg om. 32 mensen kwamen om het leven. In de zaak rond de vermoorde volleybalster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn is een vierde verdachte opgepakt. Wat hij met de zaak te maken heeft, is nog onduidelijk, zegt correspondent Jessica van Spengen. Deze vierde verdachte werd afgelopen vrijdag opgepakt. Het is een Spaanse man. Meer weten we niet. De politie wil niet meer over hem kwijt. Het is ook niet duidelijk wat zijn rol is geweest in de zaak. Tot nu toe zaten er drie mannen vast: één Spaanse hoofdverdachte en twee Roemenen. Maar de politie gaf al eerder aan niet uit te sluiten dat er eventueel nog meer mensen bij betrokken zijn. De lichamen van Visser en Severijn werden in mei gevonden in een citroenboomgaard vlakbij de stad Murcia. De twee zouden hun zakelijk conflict hebben gehad met de Spaanse hoofdverdachten in de zaak. Door een staking van personeel van tankstations langs de snelwegen in Italië is er niet of nauwelijks aan brandstof te komen. De ABB waarschuwt Nederlandse vakantiegangers daar rekening mee te houden. Staking begon gisteravond en duurt vermoedelijk tot vrijdagochtend. Met de actie willen de vakbonden de regering onder druk zetten... om op te treden tegen oliemaatschappijen en tankstations... die de CAO niet naleven en wetten negeren. Dat leidt volgens hen tot werkloosheid. Tot besluit het weer. Zonnig wel wat sluierbewolking In het zuiden meer bewolking en een middagtemperatuur tussen de 24 en 28 graden. Op de stranden een graad of 22. Morgen overal zonnig en dan wordt het 21 tot 28 graden. En dan vrijdag en zaterdag weer iets minder warm. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Met uh, file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knoppen Deemnes en Eembrugge staat uh, 4 kilometer. En de A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 3. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4 kilometer. En op de A20 hoek van Holland-Gouda... staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linker reishoek is dicht. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Met Geo Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaard, Steven Dadebout en Jurgen van den Berg. 1. Goedemiddag allemaal, de top van het algemene klassement. Dus onder wie ook Bouw en Lauw komt uh, dit uur aan de start voor hun klimtijdrit van 32 kilometer naar. Roger, snelste tot nu toe de Amerikaan T.J. van Gardner. Ja, Gio, dat is ook de vermoedelijke winnaar, hè, gezien de weersomstandigheden. Ik denk het wel hoor, TJ van Garderen. Die gaat, denk ik, hier eh, op weg naar een hele mooie overwinning in zijn loopbaan. Nadat hij vorig jaar al vijfde was in het algemeen klassement eh, in de Tour. En eh, toen de witte trui pakte als beste jongere. Maar ja, dit, die tijdrit hier winnen. Terwijl hij het eh, bijzonder slecht doet in de Tour. 55ste Vijf plek in het klassement bezetten Die tot op de dag van vandaag. Dus hij eh, heeft een geweldige dag. Eh, dankzij juist de regen. Want de toppers moeten allemaal met lastige omstandigheden moeten zij onderweg gaan. We weten wel dat het inmiddels alweer een klein beetje droger is geworden. Dat krijgen we uit de informatie die we uit de koers krijgen van mensen die onderweg staan. Dat zien we ook op de beelden van renners die bezig zijn. We zagen zojuist Andy Schlek in de eerste afdaling. En dan zag je toch wel dat de weg weer links en rechts wat begon te drogen. Dat de wind daar wat blies. En dat kan betekenen dat de laatste mannen in het klassement dat die het gunstiger gaan krijgen. We krijgen nu Daniel Martin op het startpunt dat betekent dat we zijn begonnen aan de top 10. Na Martin, Jean-Christophe, Perrault zag ik zojuist met ingepakte rechterknie, ingepakte rechter elleboog. Daar uh, zijpelde het bloed nog doorheen. En uh, die schouder, ja, die schouder, de, de, de, het sleutelbeen, die blijkt dan toch wel, uh, daar blijkt een breukje in te zitten. En uh, dat zal verschrikkelijk lastig worden voor Perrault om hier een goede tijdrit neer te zetten. We hebben natuurlijk ook alweer een tijdje geleden een Nederlander binnengekregen. Bram Tankink. niet echt een geweldige klassering. Ik zei het al, 72ste voorlopig. Was hij toen die hij doorkam, Steventaalen, want praat met hem. Je bent nog aardig droog, had je paraplu bij je? Uh, nee, ja, ik droog weer op. Uh, nee, maar het uh, was inderdaad uh, halverwege de eerste afdaling begon te regenen en uh, en dat viel ik een vol bak uh, stortregen. Ja, hoe gevaarlijk maakt dat deze tijdrit? Ja, het ben om niet gevaarlijk te maar in de afdaling wel. Maar name die eerste afdaling die, die is al gevaarlijk met droog weer. Dus als het nat is, dan uh, is het echt gevaarlijk, ja. de ja, laatste gedeelte Eigenlijk, het, het, het rare was, het had al geregend blijkbaar. Dus ik kom één bocht door en toen dacht die een keer nat. Dus ik schrok me. Maar het ging goed. We hebben een waarschuwend sms'je naar, naar Bouken en Laurens. Ja, ze moeten wel echt oppassen. Hè. Zeker ook het eerste gedeelte van die tweede afdaling. Die lag bij mij ook nog. Maar het, het, toen werd het al weer droog. Dus, ja, uh, nou, dat was ook wel uh, redelijk. Even, even oppassen, even gevaarlijk. Wat ja. was jouw doel vandaag? Mijn doel was uh, proberen zo ontspannen mogelijk te fietsen. En binnen tijd te eindigen? Ja, dat is niet gelukt. Ja, dat binnen, ik ben wel ik dat zeggen, dan heb je nieuws voor me. <laughs> nee, ik ben wel binnen tijd, maar echt ontspannen reden heb ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee, het was een beetje verkrampt vandaag. Maar, uh, maar goed, nee, het, ging, het ging verder prima hoor, daar niet wel. Uh, ik had betere, gisteren beter geweden, maar ja, dat is niet erg. We maakt het allemaal uit, bedoel je? Ja, precies. Ja. Ja. Want morgen komt de op de wester aan. Twee keer. Hoe kijk je daar naar uit? Kijk je daar naar uit, of zie je het tegenop? Uh, nee, kijk, ik, ja, kijk er wel nooit. Ja. Ja. Ik Ben echt heel benieuwd en het schijnt. Uh, het, kan nog, het schijnt er echt gekke te worden. Dus uh, het is ook wel een beetje. Misschien ja, soms wel een beetje Misschien wel. Ik weet niet wat er gaat staan allemaal. Ja, het schijnt dat de berg al, al dicht is en elke centimeter is al gebruikt voor, voor auto's en campers en, uh, en natuurlijk ook nog mensen. Dus er kan helemaal niks meer bij. Er kan nog geen kinderwagen bij. Oké. Okay. <laughs> Dan moeten wij er nog over in. Twee keer. Ja, goed. Nee, dat gaat wel. Uh... Ik ja, ben heel benieuwd. Maar het ook, kan het ook voor stress zorgen? Uh, ja, die mensen die dan op de weg staan uiteraard... en dat een, een berg lang, kilometers lang. Ja, dat geeft wel een bepaalde extra stressfactor. Uh, stress maar ja goed, uh, daar heeft iedereen last van. Hè? En, uh, en zolang het maar, zolang het maar in, uh, in een goede baan blijft lopen. Hè? Want, de, de, kijk, als je daar een dag staat... Uh, volle bak staat te zuipen. <laughs> Kun je ook zo niet... we kunnen zo natuurlijk. Maar goed, uh, ja, we gaan ervan uit. Uh, het is al die jaren altijd nog goed gegaan. Ik denk voor mijn één keer gaan, maar ik weer niet. Maar dat was dan 97, dus het zal nog ook wel in orde komen. Drink met mate wil je zeggen. Ja, dat sowieso altijd. Dat doe ik ook altijd. Je hebt er geen alcohol in, toch, in die biddels? Nee, daarom.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 A este corazón Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz. y que de tu Que mi padre me recuerde a Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero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 Juanes was dat er 2003 en adios lepido zijn er nog meer Nederlanders bij jou binnen, Guido. Ja, er zijn er weer twee binnen. We hebben Wout Poels binnengekregen op een 41ste plaats. 3 minuten en 21 seconden achter die TJ van Garderen. Die natuurlijk nog steeds aan de leiding staat in het tussenklassement hier van deze tijdrit. En ook Robert Geesink is binnengekomen. Die deed nog iets rustiger aan dan Wout Poels. Die kwam hier binnen als 70ste meer dan 4 minuten achter TJ van Garderen. 4 minuten en 15 seconden. Maar Geesink zal ongetwijfeld de benen voor zover dat kan enigszins gespaard hebben voor de dag van morgen. Want dan moet het gebeuren met twee keer die beklimming. Alpe de West hopen we tenminste als het weer een beetje wil meewerken. En de toerdirectie ook. Geesink dus binnen. De enige twee Nederlanders die nog binnen moeten komen. Sterker nog, ze moeten nog van start gaan. Dat zijn Laurens ten Dam en uh, Bouke Mollema. Tendam die start om 18 minuten over 4 precies. Dus dat is ook niet al te lang meer. Een minuutje of vijf nog. En Mollema die start om precies half vijf voor zijn tijdrit. Hele belangrijke tijdrit. Want daar kunnen verschillen gemaakt worden in het algemeen klassement. Want we weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren straks met de klassementsrijders. Hoe zij die afdaling aanpakken. Voorlopig is er nog niemand die aan de tijd komt van TJ van Garderen. Hij staat aan de leiding voor Ietsagieren. Voor Lieve Westra die keurig op de derde plaats Bart Voskamp kijkt met ons mee naar de tijdrit naar uh, Georges. 32 kilometer, twee bergen erin, maar wel verschillende omstandigheden. Als je vroeg gestart bent vanochtend, had je het beter uh, dan nu bijvoorbeeld. Ja, ze hebben, ze hebben het nu niet voor het zeggen. Het is de, de omgekeerde volgorde van het klassement dat we starten. Met een proloog heb je nog wel eens een keer van, dat je als ploegleider kunt denken... van nou, de namiddag wordt het droog, ik laat mijn kopman laat starten. Maar ja, dit is gewoon samenloop van omstandigheden. Het, het fijne is wel, zo ziet het er redelijk naar uit... dat alle toppers onder dezelfde omstandigheden rijden. Dus we krijgen een beetje hetzelfde als gisteren een wedstrijd in de wedstrijd. Misschien hebben we de winnaar al gezien... en dat we straks kijken voor, uh, voor de vorming van het algemeen nou, klassement. Maar eigenlijk is dat niet eerlijk, maar hoe kan je dat ondervangen eigenlijk? Niet. Nee, hè? nee dat het nee. hoort er gewoon bij. Het hoort er gewoon bij. Het, zijn, het, zijn, het is een buitensport. En uh, ja, het, de ene keer kan het in één keer regenen plaatselijk. En we zien ook sommige stukken zijn nat en glad. En sommige stukken zijn weer droog. Ja, daar heb je op dat moment als iedereen er gewoon mee om te gaan. We hoorden Bram dank ik net vertellen. dat toen hij op parcours zat. ineens een stortbui. Uh, maar jij zei toen we hier van tevoren even zaten te praten. Het maakt eigenlijk niet uit hoe hard het regent. Als het maar een beetje regent, is het al mis. Ja, kijk, de, de wetenschap, als je weet dat een weg klets nat is. dan weet je een beetje wat je eraan hebt. Maar stel je voor dat je in een afdaling zit. en je zit op langere droge stuk en je draait een bocht om waar een schaduwplek is en dat stuk is nog nat, dan verwacht je daar een droog stuk. Je snelheid stuur je daarop in en dan is het in één keer nat en dat is gewoon heel gevaarlijk. Dus voor de veiligheid kan het beter plensen of, uh, of helemaal droog zijn, ja. maar daartussen is altijd link. Uh, het lijkt erop alsof het hier en daar weer, weer iets, ietsje droger begint te worden, hoewel die weg blijft natuurlijk wel nat. Ja, die blijft nat en uh, het is gewoon heel moeilijk. Uh, de renner moet er toch zoveel mogelijk zelf inschatten. Ik hoorde Tank net zeggen van ja, uh, boodschappen doorgeven, pas op in die en die bocht. Maar ja, aan de andere kant, die jongen starten alweer zoveel later. En je moet een renner ook niet te bang maken van pas op dit, pas op dat. Ik denk, ik denk gewoon dat je moet zeggen van nou, het, hij, hij ligt er goed bij en uh, denk een beetje daar. Maar hij loopt verder wel goed. Want als je een renner al voor de start gaat zeggen van pas op dit, pas op dat. Dan gaat hij daarmee in zijn hoofd zitten. Dus dat nou. is ook niet goed. Met welke fiets rij je nou zo'n uh, klimtijdrit eigenlijk? Want uh, we zien verschillende strategieën. Hier. We zien nu veel wisseling op die tweede, de top van de tweede kool. Tweede Volgens mij hebben we alle varianten hier die te denkbaar zijn. Dat is een, uh, de, de, de, Eigenlijk de variant dat is uh, dus een gewone fiets zonder opzetstuur. Nou, die kun je in een stuk van de klim pakken. Je hebt de variant, de gewone fiets met de tijdritstuur... om dan toch een beetje af en toe in de beugel te liggen... op de minder steile stukken. En je hebt de volledige tijdritfiets. Ja, die heeft natuurlijk qua aerodynamica, uh, daar heb je het staan. maar met zo'n tijdritfiets oprijden, ja, die heeft net een iets andere geometrie. Je zit iets meer boven de bracket. Ja, het zijn ze ook niet gewend om daarmee berg op te rijden? Dus vandaar dat je soms in dit geval beter kunt wisselen. En dat, dat kost misschien dan 10 seconden op een klimmetje. Maar als je met de afdaling weer 20 seconden goed maakt, ja, dan, dan win je zomaar 10 seconden. Nou, want ik meen dat de wedstrijd wel helemaal in op zijn tijdritfiets. Hij heeft is op zijn tijdritfiets gereden. Maar ja, ik ken renners die zijn, kunnen heel goed uit de voeten ook bergop op met een tijdritfiets. En een ander ja, die moet echt op de gewone fiets om een beetje snelheid te maken. Dus ook dat is weer persoonlijk. Ja, Westergaard die overigens nog steeds derde staat... zeer knap natuurlijk in deze tijdrit. Aangevoerd door Vergarderen 2 is Isa Gerr. En Gio heeft nieuwe tussenstanden. Ik heb nieuwe tussenstanden. Nieuwe snelste tijd aan de eerste meting op 6,5 kilometer. Op die eerste kol van tweede categorie, de Puisaniere. Daar is Alejandro Valverde voorlopig de snelste. Het kan dus wel. Maar ja, dat is eigenlijk aan de ene kant ook wel weer logisch. Want tot daar gaat het gewoon bergop. En kun je natuurlijk nat wegdek of droog wegdek vol doorknallen. Valverde daar dus de snelste. 16 seconden sneller dan Thomas de Gent. Die tot nu toe daar de snelste tijd had. De Gent die uiteindelijk vijfde staat in het voorlopige eindklassement hier aan de finish. De Gent dus tweede tijd. Uh, Talenski rijdt ook goed. Andrew Talenski die rijdt uh, prima, want die rijdt slechts 18 seconden langzamer dan Alejandro Valverde. En is daarmee voorlopig vierde daar op die eerste meting. En ook Andy Schlek is daar inmiddels doorgekomen. En Andy Schlek rijdt 34 seconden langzamer. En heeft daar voorlopig de zesde tijd uh, genoteerd. Dat betekent dus dat de mannen in elk geval uh, voortvarend van start zijn gegaan. Dat kun je ook wel zeggen van Jean-Christophe Pirro, die op dit moment op de fiets zit met die ingepakte rechterkant. Want hij is vanmorgen tijdens het inrijden zwaar gecrasht. Daar heeft hij veel last van. En nu kijk ik naar het gezicht van Laurens ten Dam. Baart en Snog, we weten het. Hij blaast wat. Het is net alsof hij op iets zit te kauwen daar op de fiets. Terwijl hij vastgehouden wordt op het startpodium. En dan zien we dat hij geconcentreerd kijkt in de richting van waar hij naartoe moet. Ja, inderdaad, daar ergens, daar ligt de top van die eerste klim. Laurens de Dam met de ogen wijd open gesperkt. En dan is die weg voor zijn tijdrit. Een belangrijke tijdrit hoor in de geschiedenis, de toergeschiedenis van Laurens de Dam. Want hij moet proberen zijn goede positie, zijn top 10 plek in het algemeen klassement vast te houden. Laurens Tendam is onderweg en dan ben ik benieuwd wat gaat er straks gebeuren bovenop. Wordt er van fiets gewisseld zoals we dat al eerder hebben zien gebeuren. Tony Martin heeft het gedaan, TJ van Garderen heeft het gedaan. Ik zag net Velitz en Chavanel ook van fiets wisselen. En ik heb zo'n vermoeden dat ze bij Belkin hetzelfde van plan zijn met Laurens Tendam en met Bouke Mollema. Maar dat zal dan gebeuren op de top van de tweede klim. De tweede klim waar TJ van Garderen nog steeds de snelste tijd heeft. George Michael, Andrew, Rich Lee, samen Wham. Dus een freedom. Uh, Bart, uh, ja, we zien dus dat sommige renders er wel kiezen om op die tweede call... Uh, van fiets te wisselen, uh, dat moet je ook nog een beetje trainen. Want dan moet er wel een beetje soepel gaan, als kost het tijd natuurlijk. Ja, je moet er een beetje handig in zijn, niet te nerveus worden. Ik, ik, ik hoorde Lars Boom uh, aan het begin van de uitzending ook zeggen: van ja, ik, ik ben crosser, dus ik kan er nog een beetje snel. Want he, die kan heel snel, die is gewend om zijn fiets van zich af te gooien in een materiaalpost bij het veldrijden, een goede veldrijder. En hij, uh, hij pakt de fiets en kan, uh, kan in één uh, vloeiende beweging weer op die fiets stappen en weer aanzetten. Dus goed, dat scheelt ook wel wat seconden. Maar uh, ja, je moet er niet te nerveus voor zijn. Uh, mensen die wel eens fietsen, die weten ze natuurlijk klikpedalen. En ja, als je daarmee loopt te rommelen, ja. Dat kan toch heel anders aflopen. Maar. Dan heb je deze fiets aan je achter je aanslepen. Dat is uh, uh, niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Zeker niet. Dus Gio, eigenlijk net als bij de Formule 1 moeten we de fietswisseltijd ook bij gaan houden. Wie doet dat het snelst? Ja, dat zou het mooiste zijn als we dat zouden kunnen doen. Maar dat zullen we maar niet doen. Maar je ziet toch wel dat het redelijk gestroomlijnd loopt. Er is natuurlijk ook al op getraind, geoefend in de ronde van Zwitserland. Ook daar hebben we gehoord dat die fietswissel natuurlijk hij kost tijd. Maar uiteindelijk daar gingen ze van het vlakke over in een steile beklimming van 10 kilometer. En uiteindelijk leverde die fietswissel richting de nou, meer conventionele fiets. Leverde enorm veel tijdwinst op. Vandaar dus dat de meeste coureurs dat toch gaan doen. En ik denk dat die twee Belkin-coureurs het zo meteen boven op de top van die tweede het ook gaan doen. Valverde nog steeds de snelste op de eerste doorkomst. Daniel Martin zie ik zojuist. Die komt door. Die rijdt matig om. Maar dat weten we ook wel. Ja, aan de andere kant hij kan wel goed klimmen natuurlijk. Die Ier op 16-01. Dat betekent dat hij een minuut achter Valverde rijdt. Daar Daniel Martin. En dat is dan toch wel een tegenvaller vind ik hoor. Die tijd van die Ier. Dan gaan we nog even kijken naar de tijden op de tweede doorkomst. Waar ...nog steeds aan de leiding staat. En waar ik zie dat Andy Schlek ook een prima tijd neerzet. Slechts 35 seconden achter van Garderen. Ik denk dat Schlek zich gewoon langzamerhand weer iets beter gaat voelen. Wie weet, misschien kunnen we de komende dagen nog iets van hem verwachten. Maar hij is er nog niet. Hij is nog niet bij de finish. En hij is zeker nog niet bij het einde van deze toeren. Zeker niet in de buurt van een etappeoverwinning. Weer een man die van het podium afrijdt. Het is nu Kreuziger, Roman Kreuziger, de Tsjech... ...die nu van het podium afrijdt. De adjudant van Alberto Contador bleef... Gisteren ook goed bij zijn kopman, ook in die gevaarlijke afdaling van de de Koldermassen. En hij is op weg naar de, de top van de eerste klim. En dat betekent dat we nu nog maar drie mannen moeten krijgen die van het podium afgaan. Alberto Contador, de nummer drie, Bauke Mollema de nummer twee en Christopher Froome in zijn gele trui. Gio, nog even een vraag over die fietswissel, hè? Want Bart maakte net een vergelijking met het veldrijden, maar zo wordt er niet gewisseld. Hij komt van de auto af, hè? Ja, hij komt van de auto af. Ze rijden mee. Uh, ja, hoewel ik ook wel weer verhalen hoor van ploegen die misschien wel die fiets alvast klaarzetten. Daar dus een mechanicien boven ergens parkeren. Zeg wacht jij maar even op de doorkomst van een van onze renners. En dat mag ook volgens en de regels. dat gaat natuurlijk wel een stuk sneller dan wanneer je die fiets van de auto moet halen. Ja, maar dat mag ook gewoon volgens de regels. Ja, dat durf ik je niet te zeggen, want we hebben daar zo weinig ervaring mee. Uh, ik neem aan dat er reglementen voor zijn die voorschrijven of het wel of niet kan. Maar ik kan me zo voorstellen dat het, dat levert wel tijdwinst op. Ja, nou, ze zullen het ongetwijfeld bestudeerd hebben, want anders zullen ze het wel niet doen. Uh, we blijven het volgen. Zometeen de top 3 op het parcours. Radio Tour de France. NOS Radio 1. is dat. Uh, haar album heet Shocking Miss Emerald en daarvan Liquid Lunch. Gio, de top drie moet het parcours op. Dat wil zeggen de gele truidrager komt nog. Natuurlijk Bauke Mollema en Contador is al bezig. Contador is al onderweg, die is al vertrokken. De volgende die op het podium komt is Bouke Mollema. Terwijl ik kijk naar de afdaalkunsten van Jean-Christophe Perrault. De man die vanmorgen dus zo hard gevallen is... in ieder geval iets in de buurt van zijn schouder heeft gebroken. Maar gewoon van start is gegaan. En ik zag hem zojuist bijna weer een bocht missen. Maar de manier waarop hij nu op een toch opdrogend wegdek weer rijdt... dat geeft toch wel aan dat hij vol wil. Hier zien we Alejandro Valverde. Gaat Alejandro Valverde in de buurt komen van die tijd van TJ van Garderen... op dat tweede meetpunt. Die tweede de kol. Ik denk het haast wel, want uh, hij heeft nog een uh, dikke minuut over... en hij is al bijna boven, dus vol verder gaat daar de snelste tijd rijden. Maar wij gaan naar Robert Geesink, maar die staat op dit moment bij Steven D'Alebout. Ja, met een wrap in zijn hand en een, een, een, een sandwich ook nog. Ja. Uh, welkom voedsel na zo'n tijdrit. Hoe ging het? <laughs> ja, ging, uh, ging oké. Okay. Ik heb uh, bij Rob wel, wel redelijk doorgereden. Uh, maar uh, in die afdaling, ik had die eerste afdaling, die was al heel gevaarlijk. was ik voor gewaarschuwd, maar die uh, lag bij mij nog helemaal nat. Het heeft hier lang niet geregend, dus het was echt zo'n witte schuimlaag... wat er uh, in de bochten lag, zeg maar. En dat was echt, uh, die is echt uh, gevaarlijk. Dus ik hoop voor die mannen dat het, uh, ja, dat het in de finale dat het daar niet meer zo nat is. Of in ieder geval stukje droger. Dan, uh, want zo was hij echt wel link. En uh, voor de rest ging hij wel lekker. Jij ging dus op kouze voetjes naar beneden. Mollema is inmiddels uh, gestart. Uh, hoe, hoe zal hij het nou moeten pakken daar, die eerste afdaling... die sowieso al het was? Ja, ja ik heb ook even verkend. En uh, Lau ook, dus dat scheelt natuurlijk al een stuk. Als je het niet verkend hebt, dan... Uh, dat het gewoon nog te vroeg zou worden als ik hem nog zou moeten verkennen. Ik wil het al niet volop bak rijden. Maar uh, als je het niet verkend hebt, dan kom je zo'n bocht door. En dan denk je, oh, shit, dat had wel twee keer zo snel gekund. Of, of juist tegenovergesteld. Dan moet je in één keer als een mal in, in de remmen. Maar uh, Bouke uh, is, is denk ik een van de betere... Renners in natte afdalingen. Die, uh, die, uh, die, dus ja, zal voor hem zal het niet echt direct nader zijn. Hij moet het alleen niet te gek doen. Nee. Ten Dam is inmiddels, ja, die was daarvoor natuurlijk al gestart. Die is ook op het parcours. We zien andere renners uh, van, van fiets wisselen. Hè. En vooral op de top van die tweede klim. Wat zou jij adviseren? En weet jij wat zij gaan doen? Ik denk dat ze dat allebei ook van plan zijn. Uh, of dat weet ik eigenlijk wel. Maar uh, ik weet het niet. Ik denk niet echt dat ik dat, ik, dat ik direct zou doen. Ik heb het laatste stuk gereden. Als je een 56 voorblad hebt, je rijdt wel heel hard. Je rijdt 80 aan het uh, laatste stuk naar beneden. Uh, maar als je daar gewoon een groter voorblad hebt dan wat ik nu had. Want ik kon het niet bijtrappen. Ja, kijk met een fiets wil verlies je het misschien 20 seconden. En dan moet je nog al hard rijden, wil je nog 20 seconden in gaan halen met een fiets. Ja, en maakt het dan ook nog uit dat het in, die, in dat laatste deel is gaan regenen? Ja, er zijn wel heel veel snelle bochten. Als het nat ligt ga je daar wel iets meer naar door. Als het echt helemaal zeker nat ligt, dan, uh, dan maakt dat ook nog wel uit. Dan zou ik het sowieso niet doen, maar... Ja, dat is een beslissing die je moet nemen en uh, ja, dat is aan die mannen zelf. Daar kan, daar kan je niemand je, uh, denk ik, echt goed in adviseren dan dat je dat zelf kunt. Want uh, ja, als een ander zegt, doe het maar wel dan, uh, en, en het pakt het verkeerd uit, dan, uh, ja, dan kun, je, kun je die persoon alleen verwijten. En uh, anders kun je het alleen zelf verwijten, zo zeggen. Tot slot nog één ding. We hebben het over gevaarlijke afdalingen. Morgen komt er ook één. Eerst de Alp de West die helemaal volgepakt staat... met Nederlanders en nog uh, misschien wel honderdduizenden andere mensen. Uh, maar dan ook die afdaling van de Saren. Ja, hoe zit dat in jouw ik bedoel, Zie je dat tegenop? Nee, nee. Maar ik bedoel, als je gewoon naar beneden... Ja, ik bedoel, uh, het is niet zo dat, ik, dat je bang bent voor, voor, voor een afdaling of zo. Je hebt het zelf onder controle wat je doet. Maar uh, uh, uh, ik heb verhalen gehoord dat die afdaling... Gevaarlijk is voor sommigen, maar er zijn er ook genoeg die hier gereden hebben. ik onder andere, die zeggen: Nou, dat valt ook nog wel mee. En dat is ook een beetje de toer. Ik denk nog groter maken dat zal zijn. Dus uh, ik kijk vooral heel erg uit naar de berg op, Albus. En uh, ik denk dat die afdaling wel, uh, wel doable is. We gaan het eerste einde van deze tijdrit kijken. Robert Gezing, dankjewel. Gio, Froome al gestart? Froome nog niet gestart. Froome staat op het podium. Wacht af. Maar ik denk dat het de tijdrit wordt van de Spanjaarden. Want Valverde had de stelste tijd op het eerste meetpunt. na die eerste klim. Maar nu is het Joaquin Rodriguez die drie seconden sneller is dan Alejandro Valverde. Dus de Spanjaarden die houden huis daar. En nu is Christopher Froome gestart voor zijn tijdrit. Hij zou het dus rustig aandoen. Voor zover je het rustig aan kunt doen in de afdalingen. Geen enkel risico nemen. Dat is de op dracht die hij heeft meegekregen van zijn ploegleiders. Maar ja, Christopher Froome kennende, we weten het allemaal nog, van die ene etappe op Corsica, uh, waar hij vol in de afdaling, dat was de tweede etappe naar Ajaccio, waar hij gewoon vol in de afdaling doortrok en alle risico's nam van de wereld op het moment dat dat helemaal niet nodig was. Ik zie nu Andy Schlek binnenkomen. 36 seconden achter TJ van Garderen. Rijdt een prima tijd, betekent dat Liebe Westra weer is afgezakt naar de vierde plaats. En ik krijg ook de tussentijd van Alejandro Valverde op de tweede klim die rijdt daar 59 seconden sneller liefst dan TJ van Garderen. Van Garderen kan het vergeten. Die kan het schudden. Die kan die etappenoverwinning op zijn buik schrijven. Dan wordt het inderdaad een tour die tegenvalt voor TJ van Garderen. Want hij had dan gehoopt op een dag succes. Maar dat zit er niet in. Want als Valverde vol doorgaat, ook naar die tweede klim... dan heeft hij in ieder geval die eerste afdaling van die eerste klim heeft hij goed overleefd. Dat betekent gewoon dat hij dik onder de tijd gaat duiken van TJ van Garderen. Boukenmollema is onderweg. Christopher Froome onderweg, Alberto komt dat door onderweg. We wachten op de tussentijden van die drie mannen. Dit is Radio 1. NOS Journaal, hier is Mark Visser. In de trein die in Thailand is ontspoord zaten tientallen Nederlanders. Dat zegt een ooggetuige. Bij het ongeluk raakten dertig mensen gewond. Maar volgens de ooggetuigen waren er onder de gewonden geen Nederlanders. De nachttrein was van Bangkok op weg naar de stad Chiang Mai in het noorden van het land. Op de eerste dag van zijn proces heeft de Italiaanse kapitein Schettino... van het verongelukte cruiseschip Costa Concordia gezegd... dat hij wil onderhandelen over strafvermindering... in ruil voor een schuldbekentenis. Zijn advocaat stelde voor dat als de kapitein wordt veroordeeld... die een deel van de straf thuis mag uitzitten... er zou geen kans zijn op herhaling omdat Schettino door de rederij is ontslagen. De Raad van State adviseert het kabinet om de papieren bekeuring niet af te schaffen. Het afschaffen maakt het voor mensen lastiger om bezwaar te maken tegen een boete. Als automobilisten niet direct een afschit krijgen van een parkeerboete... gooien ze volgens de Raad van State misschien mogelijk bewijs, zoals een parkeerbonnetje, weg. En daardoor staan ze minder sterk als ze een boete willen aanvechten. Dat is het belangrijkste nieuws. De Weersverwachting, hier is Marco Verhoep. Ja, de sluierwolken waar we al een poosje tegenaan kijken beginnen langzaam maar zeker te verdwijnen. Betekent dat de zon nog wat meer aan het trekken komt de komende uren. En betekent ook dat het vanavond en vannacht op veel plaatsen steeds helderder wordt. Temperaturen gaan dalen naar 13 tot 15 graden. En morgen loopt het kwik dan weer snel op. De zon schijnt volop. Misschien nog wat sluierwolken in het zuidoosten. Maar die zullen ook daar wel meest verdwijnen. En dan wordt het in het binnenland 25 tot 28 graden. Vlakbij zee... ...op het strand zo'n 21 graden. De waait een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Langs de westkust kan de wind in de loop van de dag uh, tot een windkracht 4 toenemen. Dan gaan we naar de vrijdag met later op de dag van het noorden uit wat meer bewolking. Verder is het gewoon nog steeds zonnig en het is ook nog steeds vrij warm. Zaterdag doen we het met een temperatuur van 22 graden... ...en ook dan wat wolkenvelden en af en toe ook wel wat zonneschijn. Deze dip is van korte duur. Zondag is het weer zonnig en 25 graden of meer. En het blijft alle dagen droog. ANWB de Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu een handvol files. Ik begin bij Arnhem. Want op de A12 Arnhem-Duitse grens is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die is vol door de middenberm gegaan en die ligt daar op zijn kant. Tussen het knoop en Westervoort is de A12 in beide richtingen afgesloten. Vanuit Utrecht richting Arnhem staat er 4 kilometer file. Bij Rotterdam viel op de A4 Hoofdlied Vlaardingen voor het knooppunt Ketelplein 2 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Daar staat bij Spijkenisse 4 en verderop tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20 hoek van Holland Gouda. Tussen het knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum 7 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Uitgezet. Vier documentaires over het lot van uitgezette asielkinderen. Vanavond deel 4. Rechteloze kinderen. Om tien over negen bij de VARA op Nederland 2. Sportradio NOS, de tour. En de top van het algemeen klassement is op het parcours voor die klimtijdrit over 32 kilometer naar Georges. En Gio, je hebt vast nieuwe tussentijden bijvoorbeeld van Laurens ten Dam. Ja, ik heb een tussentijd van Laurens Tendam. Die reed. De elfde tussentijd is inmiddels gezakt naar de twaalfde tussentijd op 44 seconden van Joaquin Rodriguez. Maar inmiddels is uh, Quintana, Nairo Quintana, de man die net voor hem staat in het klassement, is ook doorgekomen. En die rijdt weer net wat harder. Het verschil in het algemeen klassement nu tussen de nummer 5 en de nummer 6. tussen Quintana en Tendam is nu 18 seconden. Het loopt dus iets op. Tendam verliest een klein beetje, maar hij moet natuurlijk kijken naar de mannen die achter hem zitten. En hij weet dat Rodriguez die daar de snelste tijd had. Dat dat het grootste gevaar is. Want die staat zevende in het klassement. En is nu genaderd op 32 seconden van Laurens ten Dam. En nu kijk ik ook naar Bouke Mollema. Die in zijn kenmerkende stijl bezig is aan de beklimming. De allereerste beklimming van de dag. De Côte de Puissanière. En dan ben ik benieuwd wat voor tijd hij zo meteen gaat neerzetten. Een heel andere stijl dan Alberto Contador. Die staand op de pedalen. Dansend op de pedalen. Zo kennen hem. Zo probeert hij ook af en toe weg te rijden bij de concurrentie. Zo deed hij dat gisteren. Ook een aantal keren. Alberto Contador. Dat is meer toch het gevleugelde klimmertje. Met die kleine kittige bewegingen. Mollema moet het toch meer hebben van de power in de benen. En ongelooflijk karakter dat hij toch iedere keer weer toont. Om er gewoon bij te blijven. Kijken of we nieuwe tussentijden krijgen. Die krijgen we niet hier op die eerste doorkomst. We kijken naar Michael Rogers. Die langzamerhand in de buurt komt van het tweede tussenpunt. Rogers die staat twaalfde in het klassement. Is dus niet zo interessant als uitdager van met name. Langens Sendam en eventueel van Bauke Mollema. Want die staat al op een straatlengte achterstand En hij komt niet eens aan de tijd van Andy Schleck. Schleck. die daar een negende tijd had. Schleck die aan de finish de derde tijd heeft. Nog even de tijden aan de finish. Van Garder op kop. Dan Iza op 34 seconden. Dan Schleck op 36 seconden. En Liebe westraan nog steeds. De Nederlander op 38 seconden. De À peine quinze ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais, je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tout tout tout tout tout tout au lycée. Assis près de toi, moi j'attendais la régrée pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent, et souvent tu chantais Oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris, voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits, nous étions toi et moi, endormis ensemble. Voor de, de tourartiest van vandaag Gerard Leno maar komt straks nog wel een keer voorbij want Kio Valverde was onderweg goed bezig. Hij komt eraan, hè? Ja, hij komt eraan. En Sjorg, de snelste man tot nu toe, hoor. Want die tijd van T.J. Van Garderen die gaat hij gewoon echt verpeuzelen. Die gaat hij opvreten, die gaat hij vernietigen. Hier komt Alejandro Valverde. Mooi in die tijdrithouding Op een tijdritfiets. Hij is dus ook boven gewisseld van fiets. En dan ben ik benieuwd naar zijn nieuwe tijd. Even kijken, daar komt hij. 52 0 3, 34 En dan is hij 1 minuut en 21 seconden sneller dan de nummer 2, dan T.J. Van Garderen. Maar hij was dus niet de snelste op het eerste meetpunt. Want Rodriguez was er al onderdoor gegaan. En nu is zojuist ook Alberto Contador er onderdoor gedoken. Even kijken. 17 seconden sneller dan Rodriguez. 20 seconden sneller dan Alejandro Valverde. 20 seconden sneller ook dan Roman Kreuziger. Dat zijn de vier mannen voor het klassement. En de eerstvolgende die daarboven moet komen. Dat is toch gewoon Bouke Mollema. Ik ben benieuwd wat voor tijd hij zometeen gaat neerzetten. In ieder geval hebben we een nieuwe snelle tijd aan de finish. Alejandro Valverde mag heel even inzetten in de gaan zitten. En komt dat door, rijdt dus hartstikke goed. Ja, is dus, uh, in ieder geval voor de einduitslag... gaan we er weer naar toch uit het tweede gedeelte moeten zoeken... waarvan het begin dacht, het is nat en het is glad... en uh, ja, dat gaat lastig worden. Blijkt dus nu dat de toppers toch allemaal eronder doorduiken. Dus ja. wel weer gelijke omstandigheden. Ja, behalve Quintana valt mij dan toch een beetje tegen. Ja, hij was ook gestart met een gewone fiets zonder opzetstuurtje. Dat verbaast me dan wel. denk, ja, maar goed, dat deed de, de Rodriguez ook. En die rijdt ook hard, ja, blijkbaar... Of of zit hij niet lekker in zijn ritme en of hij pakt het op de tweede klim. Maar uh, ja, die is niet echt heel goed vertrokken. We hebben wat beelden gezien uh, van uh, ook Bauke Mollema. Wat was jouw indruk van hoe die rijdt? Het is altijd heel moeilijk bij hem. Je denkt, het ziet er niet uit, het loopt niet. En als je dan de tijden hebt, ja, dan gaat het best wel vooruit. Je, je ziet in ieder geval dat hij alles volgeeft. En uh, ja, hij zit op zich wel goed op zijn fiets. Hij beweegt wat op zijn fiets, maar het straalt ook wel weer power uit. Dus je zal het echt in de tussentijd moeten zien. GXL samen met Elvis, A Little Less Conversation. Gio heeft de eerste tussentijd voor Bouke Mollema. Ja, maar wat veel belangrijker is Christopher Froome maar eventjes. Want die is zojuist doorgekomen, twee seconden langzamer dan Alberto Contador op de top van de eerste klim. Dat wordt dus het duel Alberto Contador, Christopher Froome, Joaquin Rodriguez. Dat gaat natuurlijk om het klassement, het gaat natuurlijk ook om de tijdrit winst hier. En Bouke Mollema deed het niet goed, kwam door op een twintigste tijd. Op meer dan een minuut van Alberto Contador. En die verliest nu terrein hoor, Bouke Mollema. Vijf seconden zelfs langzamer dan Laurens ten Dam bovenop dat eerste klimmetje. En dan kijk ik even naar de gevolgen voor het klassement van deze tijden. Als het nu zou worden opgemaakt, is Contador Rick Mollema ruim. Voorbij, 55 seconden staat hij voor in het klassement. En ook Roman Kreuziger gaat dan over Bauke Mollema heen. Het betekent dat Bauke Mollema op dit moment virtueel afzakt naar de vijfde plaats in het klassement. Quintana staat nog op 1,17 van hem. Maar Quintana is ook wel met een redelijke tijdrit bezig. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren in de komende kilometers. Maar in ieder geval verliest hij veel op die eerste klim. Is dit dan toch de eerste slechte dag? De eerste echte slechte dag? De eerste tegenvallende dag? van Bauke Mollema, die voortdurend goed aanklampt. die zelfs de schade op die verschrikkelijke mol van Toe beperkt kon houden... die gisteren erbij kon blijven bij de klasse mensrenners. Maar krijgt hij hier dan een tik van je welste van de mannen... die echt toeslaan op de klimtijdrit? Bart Voskamp, je kijkt met ons mee. We hebben net langere beelden gezien even van Mollema. Uh, toen zei hij al, hij zit echt te harken, hè? Ja, hij zit echt hard, maar ik zou ook even dat is ook een beetje zijn stijl. Maar ik vond vooral dat hij zwaar zat. Kijk, hij beweegt altijd met zijn lichaam. Maar ik vond vooral dat hij een grote versnelling reed en dat is uh, meestal een teken van, van onmacht. Want op het moment dat je goede omwentelingen maakt, dan, uh, dan, dan, dan draai je zoals dat heet en dan gaat het makkelijk. Op het moment dat je zwaar gaat rijden, dan doe je op het eind van een tijdrit of als het niet lekker gaat, dan is het echt eigenlijk een noodgreep uh, die je doet om, om zwaarder op te gaan schakelen. Ja, en in die uh, ja, in die uh, fase van de wedstrijd is dat wel een beetje vroeg om heel groot te gaan rijden. Want hij verliest op dat eerste tussenpunt, verliest hij dus een, ja, meer dan een minuut op uh, Contador bijvoorbeeld. Ja, hij verliest 1 minuut 7 geloof ik op uh, Contador, dat is voor heel veel. Ja, in de afdaling zal hij dat zeker niet goed gaan maken. Ja, en dan hoop ik dat hij zich dus in de tweede klim wat herpakt en uh, daar niet te veel tijd meer verliest. Ja, het voordeel is misschien dat die Quintana toch ook niet heel goed uh, rijdt, tenminste uh, op, op die, als je naar de, de tijd op het eerste tussenpunt kijkt. Nee, dat, is, uh, dat klopt. Uh, ja, aan de andere kant hoop je natuurlijk eigenlijk dat die tijd op Quintana pakt. Want al uh, komt er nog aan en nog verschillende andere bergen op aankomsten. En ik verwacht dat hij daar nog gaat aanvallen. Dus je zou eigenlijk een marge moeten creëren. Dus ja, uh, ja, dat ziet er momenteel even niet goed uit. Maar ja, laten we het even rustig afwachten. Nieuwe tijden bij jou, Gio. Nieuwe tijden, nieuwe kansen. Andrew Rottolensky is de man die binnenkomt hier aan de finish... En die rijdt eh, weliswaar 1 minuut en 11 seconden langzamer dan Alejandro Valverde. Maar hij is wel 10 seconden sneller dan TJ van Garderen. Die dus afzaakt naar de derde plaats. Ik kijk nog even waar ik lieve Westra terugvind op de zevende plek. Die heeft toch de pech dat het parcours weer wat is opgedroogd. En dat die klasse mensmannen toch ook redelijk vol naar beneden kunnen. Ik zie nu uh, Christopher Froome naar beneden. Ik heb toch het idee die wel wat voorzichtig die bochten aansnijdt hoor. Dat hij toch wel luistert naar die ploegleiders uh, van hem... En dat hij het rustig aandoet daar in die afdaling. Maar ja, hoe kun je het rustig aandoen als je in de gele trui rijdt? Want dan wil je natuurlijk vol gaan uh, vol gassen door al die bochten heen. Dan wil je uiteindelijk de maximale tijdwinst pakken. Hier krijgen we de doorkomst van Jacob Vogelsang Op het tussenmeetpunt 2 op die tweede kol. Vogelsang komt hij in de tijd van TJ van Garderen. Daar lijkt hij wel bij in de buurt te komen. Vogelsang nog even voor de duidelijkheid. De nummer 8 van het algemeen klassement. Terwijl we ook zojuist Perot al doorzagen... ...die daar de dertiende tussentijd liet noteren. En hier is vogelzang met de derde tussentijd van de dag daar op die call. Hij rijdt een minuut langzamer dan Alejandro Valverde... ...die daar op dat moment nog de snelste was. En ook vogelzang wisselt van fiets. En jawel hoor, ik kan jullie wel uit de brand helpen wat betreft die fietswissels. Het gebeurt inderdaad, inderdaad vanaf de wagen. Ik denk dat het inderdaad niet is toegestaan om een mechanicier aan de kant te zetten... ...om een soort veldritwissel die je daar in die pitboxen vaak ziet... ...om die toe te passen. Het betekent dus dat er extra... Extra tijdverlies is telkens voor de mannen die van fiets wisselen. Want zij moeten toch even wachten totdat die reservefiets, oftewel die afdalingsfiets, die tijdritfiets van de auto is gehaald. Zodat ze die laatste 13 dalende kilometers kunnen vervolgen. Pride. Ja, Gio, we hebben het al geconstateerd, de Spanjaarden met name zijn goed bezig vandaag. Ja, die zijn heel goed bezig. Terwijl ik nu kijk naar de binnenkomst van Mikal Kwiatkowski. De man die goed kan sprinten, de man die goed kan mee kan in de bergen. En die ook heel goed kan tijdrijden. Want hij zet hier gewoon de tweede tijd neer voorlopig. Achter Alejandro Valverde. Natuurlijk, het gat is meer dan een minuut. Eén minuut en drie seconden voor Kwiatkowski. Maar die is bezig aan een zeer goede Tour. En het is een jongen die we natuurlijk wel al kennen. Maar die nu toch echt ook internationaal behoorlijk doorbreekt. Die nu gezien wordt door iedereen. Alle mensen die de Tour de France volgen. We kijken naar de tussentijden op 20 kilometer. Die tweede call, de call de Realon. Joaquin Rodriguez bovenaan daar. Dan op 18 seconden gevolgd door Alejandro Volverde. Dan daar is nog steeds T.J. Vergarder op 1 minuut en 17. Alweer vogelzang staat daar vierde. Ja, en dan wachten we natuurlijk op de doorkomst van die andere mannen. Lawrence Tendam bijvoorbeeld. Die zal toch langzamerhand moeten doorkomen. Want die is drie minuten na Joaquin Rodriguez gestart. En hij is de volgende die moet doorkomen daar op die tweede call. En dan weet hij dat hij bijna dat hij 13 kilometer lang naar beneden moet. Hier kijken we naar Bouke Mollema. Die inmiddels is begonnen aan die tweede col. En het ziet er inderdaad niet goed uit. Het is staan. Dan weer zitten. Dan weer schokschouderen. Hij perst natuurlijk alle kracht uit dat lijf van hem. Maar eh, ja, het ziet er toch niet echt super gestroomlijnd uit. Het ziet er zeker niet naar uit. Op de manier zoals hij dat in de ronde van Zwitserland deed. Natuurlijk even afwachten hoe die tijd straks zal zijn bij dat tweede meetpunt. Want tijdrit, ja het is niet alleen kijken naar stijl. Het is niet alleen kijken. Kijken naar de manier waarop hij lijkt te rijden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon keihard meten. De klok die telt. Maar het ziet er niet goed uit voor Bouke Mollema. Die zijn tweede plaats lijkt te gaan verspelen in de etappe van vandaag. En dat zou jammer zijn. Maar dan staat hij toch nog steeds wel op plek 5. Want de nummers 3 en vier die komen er waarschijnlijk wel overheen. Ik kijk nu weer naar Rodriguez. Waar is die inmiddels? Hier ten dam trouwens. Ten dam boven op dat tweede punt. De zesde tijd van Ithagire die loopt daar nog. Die gaat hij niet pakken. Dan de zevende tijd van... ...van Thomas de Gent, achtste tijd van Talensky. En zo verstrijken al die tijden. Hier kijken we mee. nummer negen voorlopig daar. Nee, Laurens ten Dam gaat ook hier weer tijd verliezen. Maar hij was op het eerste meetpunt, in elk geval sneller dan Boukemollema. Mollema. Slijm hangt uit zijn mond, langs zijn baard. En hier komt hij door, de elfde tussentijd tot nu toe... ...op 1'41 van de snelste man daar, Joaquin Rodriguez. Bart, wat is jouw indruk? Nou, 1,41 is, is heel veel natuurlijk. Uh, ja, ze, dra ze, ze draaien allebei niet, niet echt goed. Uh, Bouke hebben we net gezien. Die, uh, ja, die, die draait toch een, een, een vrij traag beentempo. En die, uh, die moet echt werken om snelheid te halen. Dus ziet er niet, ziet niet echt, uh, echt soepel en uh, flitsend uit. We zagen net bijna in één beeld. Uh, eerst Contador en daarna Mollema. Die hebben natuurlijk een totaal andere stijl, maar je ziet er bij, bij, bij Contador dat hij er echt in gelooft. Die, die, die, is, die heeft nog lang niet erbij neergelegd dat, uh, dat Vroom überhaupt naartoe nee, gaat, gaat winnen. Nee, zit zeker nog vuur in, maar dat heeft niet alleen met het niet willen. Want geloof me dat Bauke wel heel, heel graag wil. Maar als het lichaam niet wil, dan zit je gewoon tegen een barrière aan te rijden. En dan zoek je allerlei manieren om harder te gaan. Je gaat bewegen op de fiets, je gaat zwaarder rijden, je gaat het licht proberen. Ja, en, en, en die jongens hebben ook een oortje en die krijgen tussen en dan hoor je dat je een minuut langzamer bent. Ja, voor de moraal is dat ook slecht probeer je natuurlijk wel weer, uh, wel weer fris te krijgen in je hoofd... en dat je erin gaat geloven. Maar reken maar dat nu echt een, uh, ja, een strijd is voor hem... Om, uh, om te proberen toch maar zo min mogelijk tijd te verliezen. Ja, want we zitten natuurlijk in ons hoofd een beetje mee te rekenen. En Gio zei het al, hij duikelt toch wel naar, naar plaats vijf. Misschien en misschien nog wel meer. Want die anderen, zijn, uh, met name de Spanjaarden, zijn goed bezig vandaag. Ja, uh, Rodriguez, de Portugees, die, uh, die zit er ook nog uh, uh, nou ja, nu nog wel redelijk wat achter. Maar ja, als het zo doorloopt, dan komt hij toch ook in de buurt. En we hebben nog wat bergen op aankomsten. Dus. Maar goed, uh, laat het beste van hopen misschien... Uh, uh, misschien herpakken ze zich ook wel weer. Goed, uh, inderdaad, nou, we gaan dat gewoon zien. Inderdaad, we blijven erbij. Uh, daarom stellen we het nieuws van, uh, van vijf uur eventjes uit. Want we willen natuurlijk het eind van de, van de tijdrit meemaken. En alle tijden willen we weten van Gio. Nu!